Gert Kluk met het NOS-journaal. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam en Utrecht... heeft niet geleid tot grote problemen op de stations. Er waren nauwelijks gestande reizigers. Veel mensen hadden een alternatief gezocht. De FNV staakte vanochtend uit protest tegen het loonakkoord voor ambtenaren. Tussen vijf en half negen reden in Amsterdam en Utrecht... geen stadsbussen, trams en metro's. De vervoersbedrijven verwachten dat het nog zeker een uur duurt... voordat al het openbaar vervoer weer volgens de dienstregeling rijdt.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 De politiemol die informatie zou hebben doorverkocht aan criminelen... kreeg bij zijn sollicitatie in 2009 een negatief advies van de IVD. Dat meldt NRC Handelsblad. De inlichtingendienst zet de vraagtekens bij zijn leefomgeving... en zijn financiële situatie. Hij zou er nog een luxueuze levensstijl op hebben aangehouden. De politie onderzoekt waarom er destijds niets met het advies is gedaan. Met een pagina grote advertentie in landelijke Nederlandse kranten... biedt Volkswagen excuses aan voor het schandaal met dieselauto's. Het bedrijf zegt dat het zich diep schaamt voor het manipuleren van de software, waardoor auto's schoner en zuiniger leken. Bij Volkswagen hebben we een flinke fout gemaakt, we hebben uw vertrouwen geschonden, schrijft het bedrijf. Volkswagen belooft de problemen op te lossen voor alle getroffen klanten. De regering van Myanmar heeft een vredesakkoord gesloten met acht rebellengroepen. Het akkoord moet een einde maken aan ruim 60 jaar aan gevechten. De acht etnische groeperingen die het akkoord hebben ondertekend zijn relatief klein. De grotere rebellenlegers weigeren vooralsnog hun handtekening te zetten. Het weer hier en daar regent het. Later op de ochtend bewolkt en op de plaatsen droog. Vanmiddag opnieuw regen en dan wordt het 7 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 38 files, goed voor bijna 200 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...tussen Eembrugge en Klopend Hoeveelaken 6 kilometer. En op de rijbaan richting Amsterdam staat 10 kilometer file... ...tussen Laren en Klopend Muidenberg. A4 richting Amsterdam tussen Klopend Ibenberg en Zoetewaardendorp 7. Op de A9 richting Amstelveen staat 8 kilometer... ...tussen de Klopend Velsen en Badhoevedorp. A20 richting Gouda tussen Schiedam, Noord en klopent Brechtseplein 9 kilometer... en verderop 6 kilometer bij Moordrecht. Op de A27 Almere in de richting Utrecht... dan staat tussen Klopent-Eemnes en Klopent-Lunetten... 15 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de reis ook vrij. Op de A28 in de richting Utrecht... daar staat 12 kilometer file tussen Amersfoort en de afrit Den Dolder. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 uh, grote hallen en sporthallen gebruikt worden. Ja. Dus t, de maar het is op een gegeven moment dan denk ik... Waar, ja, ik vind het allemaal papa, wat, wat, en, papa en dat houden. Maar het is, het is de het is verhouding, denk ik. Zo, iets, hè. ik vind ja, maar, niet gek, ja, maar dat kan gek dat je niet Daar Dan komt iemand hier drie dagen. En, plan, en dan? Ja, dat werkt niet. Dan moet hij naar de volgende locatie, krijgt hij een nieuw polsbandje om. Drie weer drie dagen. Ja. Gaat hij weer naar de volgende. Dan, dan ga je op een gegeven moment ga je zeulen met die mensen.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 Dus dat komt onder druk te staan. Mm. Op het moment dat een asielzoeker die tijdelijk in Nederland is... waarbij de essentie is dat hij teruggaat naar het land waar hij van, van herkomst... is dat je die moet opvangen. Maar moet je diegene nou dezelfde um, zeg maar, rechten geven in opvang... Um, als voor mensen die hier zeg maar, uh, feitelijk verblijven en permanent mogen verblijven? Dus dat betekent dat iemand die nu uh, zeg maar, tijdelijk asielzoeker is... heeft recht op bijstand.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 Dat is hetgeen wat wij op een gegeven moment ook zeggen. Dat, dat kan het, uh, niet meer. Uh, nou, je de, komt ook de met landelijke de... lijn van de VVD dus zit zo in elkaar. Het is ook een landelijke lijn. Ja. En uh, vanmorgen heeft de Zijlstra ook een uitspraak gedaan... Uh, dat uh, er geen asielzoekers, de vluchtelingen, voorgetrokken moeten worden... bij huisvesting voor andere mensen. Ja. En is dat een harde opstelling? Ik denk dat of is de... het gewoon een terechte opstelling? Nee, ik vind het een reële in, op... in, in mijn optiek is dat een reële opstelling. Okay. Want even en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 Dan spreken we vast nog iemand over het vluchtelingenbeleid. Ja. Belinda met drie petten, ontzettend bedankt voor je komst. Ja, Graag gedaan. Dankjewel. En we hebben het er nog over. Dank je wel.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 Zij gelooft in mij Zij die toekomst in tot de tijd dat ieder mij herkent en je trots kan zijn op je eigen vent zullen ze zeggen u bent bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht. En vergeet je snel weer deze nacht. Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Mijn kracht. Mijn kracht. Mijn kracht. Er zitten drie dames tegenover ons. Ik zeg even Danielle. Danielle Liao. Um, Rianne, die gezellig is meegekomen. Gaan we zo vragen waarom. En Monique Christiaans. Goedemorgen dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, een nieuwe ondernemers in Zandvoort. Uh, yoga studio Daan Dazana... Daan Dandassana Daan yoga. Ja. Oké, okay, um, wat is de naam van de yoga? Ja, dat klopt. Aan de Ja. In, in de Galerij, mm -hmm. uh, fris geschilderd, ziet het eruit. Uh, hoe kom je erbij om uh, a deze naam te verzinnen? Um,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 Toen had ik eigenlijk besloten misschien dat het uh, allemaal te veel is om dat te doen. Als een alleenstaande vrouw. En na een les te hebben gegeven op het strand. En met de, dit pand waar ik tegenkwam. Ja, op een of andere manier, op één dag, had ik besloten om dat toch te gaan doen. Maar ik had nog helemaal geen invulling. Dat ik komt, moet... dat, dat komt er komt nog wat op je af als ja, je nog ja, een, uh, ja. een yoga zaak gaat beginnen. Want ja. dat is niet zomaar in je eentje te doen natuurlijk. Nee, nou, het, ik zie daar iemand het, uit Brabant uh, nee schudden. Ja, daar ja, ga ja. ik het ook even aan vragen. Ja. Kom eens uh, want oh, jullie moesten die microfoon ja. gebruiken. De strenge regie aan die kant. Dus. Ja. Um, we praten zo verder over uh, ja, de invulling. Hoe komt dat zo? Iemand uit Brabant die even naar Zandvoort komt om zijn vriendin te, te ondersteunen? Um, ja, omdat het mijn beste vriendin is eigenlijk. En omdat ik uh, ja, heel enthousiast ben over wat ze gedaan heeft en doet. Omdat Doe je zelf uh, ook wat met yoga? Ja, ik ben zelf ook uh, yoga -lerares. Ik heb ook dit jaar uh, mijn uh, opleiding afgerond.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 Te veel de technische nee, nee, maar kant op er is, dus maar is er is een verschil ja zeker ja ja dus um, um, ja nogmaals daar helemaal verder diep in gaan dat uh, kan ik ook niet helemaal dan moet ik hem nee, een hele man erbij halen maar die is er niet ik kan ik kan me voorstellen dat, dat meerdere mensen een aantal mensen denken van ja je hebt het over infrarood en lekker warm en dan heb je ook het idee van nou we gaan een beetje richting sauna en dat is ook ja, mooi nee, nee het is een het is wel een hele fijne warmte het gaat inderdaad van 38 tot 40 Monique, krijgt er met kleding uit. Het is hier ook warm hoor. De hot yoga is dus in een verwarmde omgeving. Wat, wat was de temperatuur ook weer? 38, graden. 38, 40 graden. Dus net iets boven de menselijke uh, normale temperatuur. Monique, had het er al uh, warm van gekregen. Welkom. Uh, wat is jouw relatie uh, tot de studio?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 hot bases. ik hoor uh, zo al drie verschillende stijlen ja en nog ja. meer en als ik op jullie website kijk dan zie ik nog meer stijlen ja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 lesje wil geven. Hoe, hoe kun je kampioen worden van, van yoga? Ja, dat, dat kan. Je kan een zelfs interessante... wereldkampioen worden in yoga. Ja. We hebben een maar workshop is dat omdat je dan uh, mensen het best kan inspireren? Omdat je, uh, of... Nee hoor. Dat, dan kan jij uh, de, de, hata, de yoga houdingen kan je dusdanig uitvoeren. Uh, ja, dat, dat is gewoon tot in perfectie. Ja. En ook weet wat voor effect dat dan heeft op je lichaam en op je geest. En uh, ja, daar zijn inderdaad wereldkampioens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 Je, je roept de, de, de werkende mensen. Hè? Dat betekent dus dat je in, in, in, de, in de namiddag en in de avonduren moet werken. Ik werk in de nou Ja, Ik hoor jou ook, Monique, zeggen ja. ik geef s'avonds les. Ja, klopt. Um, Dinsdagavond van We gaan het een beetje samenvatten uh, uh, hoe de nieuwe studio uh, in elkaar zit. Ja. Aan de Torbekestraat. Is dat het eerste pand ja, trouwens? Ja, het, het je eerste waar vroeger de Griek zat. Ja. Exact, de, de, de, de is even voor de mensen. En daarna de, de Italiano. Ja. Weten we het. ja, De historie kennen wij wel. Tegenover ja. het gezien.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 om mee te doen. Dat nou, is leuk. Het en het ik een heel hoe het idee. is? Ja, het is. Uh, uh, het is veel. Dus ik moet het op mijn gemak nog eens even naar die website kijken. Dus ja. ik raad mensen aan die die informatie voor hebben om ook op de website uh, te gaan kijken. Um, nou ja, het is ook leuk, denk ik. Ja. En?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 En je gaat zelf ook straks je kinderen, want je gaat je eigen ding doen. Ja. Oké, okay, ook ja. hier in Zandvoort? Zeker, bij Daniel. Ja. Maar met kinderen ja, hebben, zeg je? Maar... Uh, ja, maar niet in de hond. We hebben uh, Daniel uh, de Hanni Schraftschool uh, in Zandvoort ja. uitgenodigd om uh, daar. Uh, er wordt ondertussen een foto gemaakt. Ja, we praten ben gewoon over wat de ik, ik, oh, oh, oh, ik denk u, niemand ziet me, maar nee. Uh, de foto's zitten maar ja, ik ga even een foto zitten en dan ga ik weer <laughs> verder. Uh,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 En ik heb inderdaad al berichtjes gekregen van ouders... die heel graag uh, mee willen doen. Ja. Ja. Tenminste, de kinderen dan... Uh, nou, dat is wel een ja. interessante ontwikkeling. Ja. Ja. Eigenlijk, uh, de gedachte van yoga is dat je met... Uh, uh, boven 25 tot uh, heel lang doet. Maar ik vind het interessant om dat te horen ja. van de kinderen. Ja, Het is goed. heel belangrijk dat kinderen daar ja. vroeg mee beginnen. Ja. Ja. Nou, ik, ja. ik heb ja. een, een, Heel snel. Een, uh, ja, heel snel. Een, uh, een jongen die ik uh, goed ken, die is 17 jaar. Die is vorig jaar begonnen met yoga. En ik merk aan hem dat hij, zeg maar... Het, het, het, het driftige wat hij zeg maar ja. uh, af en toe heel erg had, het mm -hmm. ontzettende explosieve, dat is heel erg minder anders ja. bij hem. Ja. Ja. echt... Ja. Als gevolg van de yoga. Ik ben ja. ervan dat overtuigd zo. dat ja. dat, ja. dat ja. van de yoga ja. is gekomen. En dat hoeft ja. niet dan onder het mom van Geitenwolle op. Nee, nee, nee, helemaal ik niet. Niet. Dat is juist niet. Als een ja. jongen van die leeftijd ja. het accepteert ja. en het kan doen. Wat ja. Wat leuk, ja. ja. Ik denk, ik denk dat je, je, uh, je hebt het zelf al genoemd, van het zwijverige afmoed. Ja, ja. ja. Dat, dat is, is ook, dus ook niet, echt. Zeker niet bij jullie. Ik zie het als een soort fitness. Maar dan Ja. Voor nog meer informatie, voor de nieuwe studio, kijk je op www.daan.da.zaan. Nl. en daar vind je alle informatie. Dames, ontzettend bedankt voor jullie Dankjewel, voor Vier jullie de ook de heel erg Dankjewel. Graag gedaan. Give me some de Zweden gekeerd, nou nee, grapje. De dames uh, zijn uh, weg en Hans is uh, terug. Hallo Hans. Goedemorgen Hans Rijmers. We gaan het hebben over de jazz in Zandvoort. Ja. En dat is de jazz van aanstaande zondag, oftewel morgen Ja, dat gaat hard. Vertel. Ja. Peter Lichtermoed. <laughs> de... Peter ja En ik, uh, ik, ik heb een... Ik denk dat dit het meest uh, afwisselend concert wordt wat we... Uh,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 Prima. Als we, er zijn er een paar bij. Als we ze nu zouden als willen vragen, kunnen we ze niet meer betalen. Nee. Meer... Ja, die komt wel net op, ja. Ja, ze ja, zijn nou nou ja. groot geworden. Nou ja. prima, prima. Ik, ja. Hoewel, we hebben het niet gevraagd. Hè, maar als we ze zouden vragen, dan komen ze met veel plezier weer. Ja, absoluut. Ja? Dit is het eerste concert uh, Weer uh, van dit nee, seizoen. Of het tweede? Het tweede. Het eerste concert was vorige maand met uh, Scott Hamilton. Oh ja, natuurlijk. Nou, dat was. kan uh, ik uit, uit, Dat was, uh, dat was ja. uh, uitverkocht. Nou, uitverkocht. Ja. Dit is natuurlijk flauwekul, want je kan altijd nog op de grond gaan zitten. Maar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 Spelen, en daar moeten we er ook niet moeilijk over doen. Nee. Want als het, als het jazzpubliek niet bereid is om de fee te betalen en de entree te betalen. Dat zij kunnen leven van de jazz. Dan moet je, je het op doen. een andere manier verdienen. Ja. En zo simpel zit de wereld in elkaar. En, en ja, zo werkt dat. Ik hoor wel, dus wat ouder uh, gaat, uh, prima. Uh, dat er ook een soort van crisis is binnen... Uh, uh,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 zitten, mond houden, luisteren. Ja. Neem de pauze mee. voor je die komen, tijd... die komen ook echt ja, om te luisteren. Neem een drankje mee, ga zitten en, en, en ja. geniet van die muziek. Ja. Die muzikanten vinden het leuk. Nou, zorg dan op zijn minst dat het publiek het ook leuk vindt. Ja. Nou, en zo moet het zijn. Mooi, dan okay. uh, gaan wij uh, jullie morgen uh, genieten van de muziek, de viool. Dank. Uh, dank voor je komst. Dank en je wel. Graag gedaan. Dan spreken we uh, nog wel eens af over de volgende concert. Ja. Hans, ontzettend bedankt. Dankjewel. Jullie dank je wel. Wij, wij duiken daarna gelijk in de agenda. Ja, we gaan de agenda in. We beginnen met nog steeds... Ik moet even wat doen. Ik moet even... Yvonne Roosendaal. Ja, Yvonne is jarig vandaag. Ontzettend hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Heb het lang geheim kunnen houden, maar nu uit heel wordt het. Vandaag is Yvonne Roosendaal jarig. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goed.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 Fantastische dames, dameskoor hier. En dat begint om drie uur. Entree is om, de kerk is open om half drie. Entree is vijf euro. is dus zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Nou, dat wordt weer een mooi concert. Wij ja. gaan afsluiten. En wij danken in ieder geval een heleboel mensen van de techniek. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en terugkomen bij ons. Iedereen knikt ja. Dat is, dat is ook goed. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie door Gedi Rutte. Koffie was eerlijk verdeeld door Gert en Yvonne. Irene de Haken zat naast mij als presentator. Bah, ontzettend bedankt. Het was weer gezellig. Ben Zonneveld, jij ook bedankt voor de... Oep! Presentatie. <laughs> Hotel Hoogland bedankt voor de gastvrijheid, ja. koffie en de, tot de volgende keer. Wij uh, wensen iedereen een prettig weekend en tot I volgende week. It. Bye bye.